We al die mooie jazzmordenares! Proxies niet! Ik zou een moord doen om een vrucht te krijgen! Jazz en drank! Proxy's ondergang! Heb je dat, Charlie? Mooi! <lacht> <lacht> zal ik eens wat zeggen? Ik heb altijd al met mijn naam in de krant willen staan. Voordat ik Emerson ontmoette, ging ik met een rijke, spuuglelijke drankstoker. Die nam me mee uit om te pronken. Dat doen lelijke kerels. Hoe dan ook. Toen schreef de krant... Gangster El Capelli met G Vito gesignaleerd met knap blond revue-meisje. Dat was ik. Ik heb het toen uitgeknipt voor mijn plakboek. En moet je nou eens kijken. Roxy Chicago. lezen. Ja, benieuwd. <lacht> wil je weten wat de waarheid is? Niet dat die waarheid er iets toe doet, maar wil je weten wat de waarheid is? Ik ben nu ouder dan ik ooit had willen zijn. Mijn hele leven droom ik er al van om danseres te worden bij het variété. Met mijn eigen act. Maar oh, nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, de hele wereld zei, nee. Nou oh, ja, zo is leven, hè. En toen kwam Emers. Lieve, trouwe Emers, die nooit nee zijn. Sommige mannen zijn net een spiegel, weet je. En als ik mezelf in de ogen van Emers zie... Nou ja, dan ben ik weer een klein kind. Van zo'n man hou je toch. En er is één dingetje, ik hoop niet dat ik te grof ben, maar qua bed gebeuren, oh, qua bed gebeuren was Emus mm, mm, mm, mm. een nul. Ik bedoel, als hij met me naar bed ging, was het net of hij aan een carburateur lag te sleutelen. <laughs> ik hou van je, schatje, ik hou van je. Enfin, om een lang vraag kort te maken, ik ging scharrelen. En daarna ging ik uit naaien. Naaien is scharrelen zonder etentje vooraf. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zette het variëtee op mijn hoofd. Ik dacht, die kans is wel verkeken. Nou, nou, dus mooi niet. Dus mooi niet! Nee, nee, nee, nee, nee! <laughs> Als die Billy Flynn mij vrij weet te pleiten met al die publiciteit dan kan ik nog best doorbreken bij het variëtee. Toch nog mijn eigen act. O, die hele wereld zegt nu in één keer, ja! Wat straks op ieders lippen ligt, dat is de naam Roxy. De spots op deze VIP gericht. Hoe was de naam? Roxie? Ik word beroemd, heel de wereld noemt mijn talent en mijn lijf fabuleus. En dan herkent men overal mijn haar, mijn mond, mijn kont, mijn neus. Niet meer de sloof van een Nee, straks ben ik Roxy. Want moord is toch een mooie staart. Die knal brengt mij misschien de strop maar ook een heel stuk hoger op. Oh! Roxy, hart, hart, Roxy, hard, hart, hard, hart, hard, hart, hart, hart, hart, hart, Oh, dat wordt een prachtnummer. Weet je wat? Ik neem er een jongen bij. Oh ja, zo'n jongen die me optilt en laat zweven. Nee, nog beter. Ik neem twee jongens. Dat heb mijn podium. Nee, groter denken, Roxy, groter denken. Ik trek een heel blik, jongens, open. Oh, ja. hallo. Wat straks op ieder lippen ligt, dat is de naam. De spot op deze VIP gericht, was de naam. Roxie, mm. ze wordt beroemd, heel de wereld doen. Mijn talent en mijn lijf, fabuleus. Yeah. En dan herkent men overal de harde mond. Men komt mijn neus. Straks ben ik zie het yeah. want moord is toch een mooie stad In de rij van alles voor Roxie. Ik zet mijn krabbel en daarbij veel liefs van jou, Roxy Ik liet van rood tot mijn navel bloot van zulk massa ben Ik niet vies. Uw. Hier een ring, daar een ring, waar mijn plaats is voor zo'n ding maar alles wel van Tiffany's. Oh, ik ben een ster. En het publiek is gek op de... En ik op het publiek. En het publiek houdt van mij omdat ik van hen hou. En ik hou van het publiek omdat ze van mij houden. En dat komt allemaal omdat we als kind te weinig liefde kregen. En zo is dat. En dat is Showbiz. Oh yeah. Oh yeah boys. See. Benen mijn jongens. <laughs>